Het is iemand van het Rotterdamse politie die het korps landelijke politiediensten adviseerde over de aankoop van pepperspray. De naam van de betrokkenen wordt in de officiële stukken niet genoemd. Er zou in 2001 vertrouwelijke informatie over de aanbesteding hebben doorgespeeld aan de Amerikaanse fabrikant van pepperspray. Daarvoor zou 15.000 dollar zijn betaald. Volgens de Amerikaanse justitie kocht het KLPD een jaar later voor 2,4 miljoen dollar aan pepperspray bij het bedrijf van de verdachte zakenman. Het KLPD wil nog niet reageren.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 we jij bent de trein, ik het station we Jij bent de regen, ik de tom Jij bent de we kerst, we ik de bonbon we Jij bent de ruts, ik de coco Ik staan ben het zakje, jij de thee we we ben de kaars, jij de Ik ben de kaas, jij de soufflé Ik ben de geizer, jij de sneeuw Ik ben Tom Herman Jij bent Karin, we staan samen sterk, we staan samen sterk, we staan samen sterk, we staan samen sterk. een de wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. In de over wereld. Dan komen we een villa en een jood. Nou, een ja en vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet? Maar het is duur. Nou ja, hè, ja, Zit er meer in de om ons duet. Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Ja, ja. Sorry om er echt iets van een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. ik vind romantiek beter, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou echt zijn Wat een pietluttigheid nou opeens, en De, tang. de, de romantiek, er bestaat toch helemaal niet? Voor die en een fries. Dat kost weer mijn hand vol geld. Jij na. bent de schrikdraad waarop ik vies. Ik ben de, ik ik ben de kip.